Naar. Wat? Die deur is op slot. Zeg dat niet waar is? Wat iets wel waar? Je hebt ze zo dan afgesloten aan de binnenkant. We slapen aan de voortdur. Hé, nee. kom maar. Had oh, je de sleutel klaar? Oei. Nee. Wat is het? Vind nee. niet? Nee, die ligt nog in de auto. Het is die, wat kankie Nou. de garagepoort staat er nog open. Gaat die tijd? Dat zal wel, hè. Ik weet toch wat dat betekent. De kans is groot dat de kraap u binnen op ons zit te wachten. Dan zouden we toch al lang iets gehoord hebben. Oh, voor één gelijk, ja. Als jij hem buiten blijft staan, heeft het ook geen zin, hè. Weet je wat, ik zal als eerste binnen gaan. En als de kust vrij is, dan laat ik u binnen. Oké? Okay? Oké. Okay. En hier blijven wachten, hè, nee Marianne? Ja, ja, zeg. Hey, stel dat ze wel binnen zitten. Wat moet ik dan doen om u te redden, commandant? Maar Jan, daar wil ik zelfs niet aan denken. Maar oh, jij kunt er echt niet meer lachen, hè, Bernard. Hier staat geen een enkele motto en er komt geen rook uit hun schouw. Die mannen zijn al lang weg. Oké, okay, we zullen het daarop houden. Ja, ik ga nu binnen. <truimert> Sorry, commandant. Het zou van de zee willen de spanning zijn. Wanneer ga je eindelijk serieus zijn? Oké, okay, ik ben ernstig, Bernard. Ik moet u trouwens iets bekennen. Uh. Ik denk dat het ook tijd Bekent dat maar op een andere keer. We moeten de chalet hermetisch afsluiten. De deuren barricaderen, de ramen afdekken met dekens. Vooruit. Vooruit naar Ville, kom. Weg aan de linken. Kom. Want het enige wat ik dus weet is dat er een bijzonder belangrijke transactie was, maar dat is echt alles. Ja. Meer weet ik niet. Ja, in ieder geval, als die Japanners binnen de 48 uur geen handtekening van uw vader hebben, dan gaat er zo'n slordige 2,5 miljard aan jullie neus voorbij. Frank jongen, dat is hier een zeer serieuze zaak. Ik vraag het dus voor de laatste keer. Je weet absoluut niet waar uw ouders zijn. Nee, geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Ja, en jij ook niet, mevrouw? Ik, eh, uh, nee, ik kom hier voor het eerst, voor een langere tijd, bedoel ik. Met andere woorden, vader van Vossen weet misschien niet dat u hier verblijft. Uh, nee, eigenlijk niet. Nou, hij weet dan wel, natuurlijk tuurlijk we dat. Maar nou, ja. ja, Frank, vind jij dan normaal dat je vader en moeder geen adres hebben achtergelaten? Ja, kijk, ze waren al in geen jaren op vakantie geweest en het was vooral mijn moeder... ...ja, die er tussenuit was met de zekerheid dat ze mijn vader niet zouden bellen of zo voor zijn werk. Hè. Ja, goed, we hmm. moeten dus zo vlug mogelijk je vader zien te vinden... En je weet waarschijnlijk ook niet hoe je moeder dat vakantiehuisje gevonden heeft? Ja, kijk, om eerlijk te zijn, dat interesseerde mij niet zo. Alleen je verstaat toch wel, een week hier thuis alleen hebben, meleen en zo. Ja, <laughs> moet moet geen maken. En waarom is dat ineens allemaal zo, zo dringend? Om diverse redenen. Ja, men verwacht in Japan blijkbaar een devaluatie van de yen. En... Ja, hier staat het e-mailadres van meneer Takida Siamoto. Ja. En hier is zijn telefoonnummer. Bellen we hem op. Ja, hoe laat is het nu in Kyoto? Dat moet daar nu toch vrij vroeg in de ochtend zijn. Ja, ja in Japan begin zal dat toch heel vroeg? Frank, mag ik even gebruik maken van de telegram? Ja, ja, tuurlijk. Doe maar, ja. Zeg maar, denk je echt dat die meneer Siamotto weet waar mijn vader is? Ach, Frank, we kunnen het maar hopen, hè. Voor hem en voor ons. Mensen, ik heb verbinding. Luisteren jullie mee? Ja, ja doe maar. Hallo. Hallo, dit is Sgt. Versavel speaking from Belgium. Ja, yes, dit is Takita Siamoto. Uh, you say you're calling from Belgium? Yes. So, you speak Dutch or French? Uh, uh both. Oh, then we speak the gewoon Hollands, met madame, mister... Versa, van de Belgische politie. Politie? Inderdaad. Uh, ik had u graag een paar vragen gesteld omtrent de heer Bernard van Vossen, van de firma Globcom. Mr. van Vossen, ja. kent u die? Nee, ah, enfin, oh. ja, uh, meneer Siamotto. Oh, ik zit al dagen op een signal van hem te wachten. Meneer Siamotto, u, u weet ook niet waar meneer van Vossen is. Nee, nee, ik zend mails en faxes, vele, vele, naar Globcom. Ja. But they say the boss is away. En, en niemand die u kon vertellen waar hij te bereiken was? Nee. Heel vreemd. Mr. Van Vossem is een. Um, uh, very correct man. Uh, uh, uh, kijk, wij kregen vandaag uw spoedbestelling die u naar zijn privéadres verstuurde. Wat? Ja. U heeft die ontvangen bij We... de politie? Ja, dat wordt moeilijk. Hè? Uh, zijn zoon, zijn zoon heeft die ontvangen. En wij zoeken allemaal naar meneer Van Vossen. ...nog niet zo overkomen met Mr. Van Vassum. Uh, voor zover wij weten niet. Nee, nee, maar... Listen, listen, Mr. Van de Politie... ...ik neem het eerste vliegtuig naar Brussel, oké? Okay? Ik okay. zal daar arriveren uh, uh, binnen 36 uur. Uh, oké okay voor u? Uh, dat is oké, okay, Mr. Siamoto. Ik geef u mijn telefoonnummer, hè? Oké. Okay. Uh, 0495. Oké. Okay. 23-53... 17. Oh, 7 17? Uh, 7 uh, yes. Okay. Bel mij uw vluchtnummer door voor u in Tokio opstijgt. Oké? Okay? Oké. Okay. Heb je het al gevonden? Wat? Op die wegenkaart. Hoe we dan moeten lopen. Ze is niet gedetailleerd genoeg. Dat zal wel lukken. Als ik maar een paar oriëntatiepunten heb. Kijk, hier. Uh -huh. Hier moet de zaap ergens liggen. Ja. En als we daar doorsteken, dan komen we bij een brug over dat rivierken hier. En dat is de brug van Assunje. Uh -huh. En Assunje ik schat, een goede tien kilometer. Uh -huh. Gaat je dan eerst nog douchen? Nee, ja, nee. Nee, nee. Nu niet. Zeg, huh? kom eens, Maria. Kom eens. Oh. Waar moest jij mij eigenlijk bekennen? <laughs> nu niet. Laat het nog maar wat duren. Hoe nee, nu nee. niet, Laat het nog maar wat duren. Nou, dat jij zo met een geile ridder bent. Nou, hm? oh, dat jij mijn kerstje jongvrouw in nood <laughs> Ja, ja, ik vind dat wel plezant, ja. Ik heb dat gemerkt ook. Heb je dan geen schrik? Want die botards, dat zijn toch maar... Oeh, dat zijn toch maar... Ach, kwa jongens, hè. Oh ja, merci. Dankzij die kwa jongens is mijn zaap in de prak. Ach... Oh. Met al dat geld dat je binnenkort van die Japanners krijgt, kunt je er gemakkelijk zeven nieuw kopen. Eén voor elke dag van de week. En een BMW Coupé voor mij? Maar daar gaat het nu toch niet om. Had een allemaal zwaar gewond kunnen zijn, of, of nog slechter dood. Ja, maar we zijn springlevend, hè. Kom, we drinken er nog eentje op, ja? Nou ja, eentje, hè. We moeten nog meer dan tien kilometer stoppen. Oké, okay. one for the road. Guido, uh, mij maken ze niet wijs dat hier niet meer aan de hand is dan alleen maar een sporeloos verdwijnen naar de Ardennen hm. om daar een feestje te bouwen. Oké, okay, oké. Okay. Laten we aannemen dat de vrouw te goede trouw is huh? en dat zij haar man onder druk heeft gezet om het er samen eens goed van te nemen, zoals men dat zegt. En dan zijn er minstens twee mogelijkheden. Of hij is niet zuiver op de graad en speelt het spel mee om te kunnen verdwijnen. Ja. Of hij zegt dat hij er een weekje niet is en achter zijn rug knoeit men met documenten om hem een hak te zetten met de verkoop van globoekon. Mijn gezond verstand zegt dat de tweede veronderstelling dichter bij de waarheid ligt. Waarom? Omdat er 2,5 miljard op het spel staat. En Van Vossum er alle belang bij heeft dat die zaak goed afloopt. Ja, en Die Japanen liet eigenlijk ook min of meer uitschijnen dat er achter de rug van Van Vossum geknoeid werd. Ja, mogelijk. Hij vertrekt in relatieve rust naar de Ardennen. Ja. En hij is nog niet goed vertrokken of ze hebben zijn handtekeningen nodig. Maar bij Globocom doet men of hun neus bloed. Ik klop duidelijk iets niet, Pieter. Ja. Wat Ardennen betreft uh, hebben we nog altijd geen enkel aanknopingspunt, maar bij Globocom des te meer. Bij gevolg? Moeten we daar ons licht eens gaan opsteken? Ja, we kunnen alvast de zaak van Marinus de Jong, hè, de moord in Loppen, ja. nog eens oprakelen om zo de Japanners ter sprake te brengen. Maar jij hebt toch een afspraak met de vice-directeur van Kloppenkom? Ja, met Knokkaard. Dus? Wel vervelend dat ik een valse naam opgegeven heb, hè, omdat we toen nog officieus bezig ja. waren. Nu we er een officiële zaak van kunnen maken, zou ik hem liever aan de tand voelen als adjunctcommissaris. commissaris. Maar dat kan je toch hmm, Bel hem maar op en zeg hem dat we direct naar Oostkamp komen. Nu? <laughs> Pieter, weet jij hoe laat het is? Nou, iets over achten en dan? Oké, okay, oké. Okay. Maar volgens mij zijn die Jupis daar al lang naar huizen. Ja, met klok kan. Oh, excuseer dat ik nog zo laat bel. Uh, is meneer Knokkaart soms nog aanwezig? Daar spreek u mee. Met wie spreek ik? Uh, met brigadieve Savel meneer Knokkaart, van de Brugse recherche. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Wel, ik heb hier een dossier liggen waarin uw bedrijf vermeld wordt. En we willen het onderzoek graag zo vlug mogelijk afsluiten, begrijpt u? Ja, eerst. Uh, over welke zaak gaat het? Ja, dat kan ik moeilijk via de telefoon zeggen. Kunnen we elkaar soms nog ontmoeten vanavond? Uh, ja. Wanneer kunt u er zijn? Oh, binnen de twintig minuten, meneer Knokkaard. Tot straks. Of vies dat je nou... Onze vis heeft toegraapt. Marian? Marian? Ja? Wat... wat is er? De multars. Ze zijn terug. Verdomme. Hoe laat is het? Bijna tien uur. Het is niet waar, we moesten nog lang weg zijn. Stop van hier in slaap te vallen. Dat komt vooral al die boswandelingen, hè. En van die andere fysieke inspanningen. Wat doen we nu? Niet panikeren, Bernard. Wat doen zij aan de overkant? We stappen in de chalet binnen. We zitten als ratten in de val, Marian. God vond om het al licht uit. Bernard, jij wil ook niet al een hele tijd af hier zijn. In die 25 jaar heb ik u dat nog nooit weten doen. Ja, er is het wel minder. Wat er al uren aan het stappen moeten zijn. Luister, hè. als zij denken dat wij in de chalet zitten, dan hadden ze ons toch al lang komen lastigvallen. Nee, die mannen die gaan ervan uit dat wij nog ergens in de bossen rondlopen. Ja, en dan? Luister, Bernard, zou het niet veel simpeler zijn als jij alleen op stap gaat in plaats van mij mee te zeulen? Ik verstop mij hierboven wel op dat zolderken en ik hou mij heel stil en jij gaat u halen. Ja, Wat ja, denkt u? Ja, ja, ja, ja, ik kan natuurlijk altijd proberen van terug naar de auto te lopen en hem te starten. Het is niet omdat de deuren er zo goed als af zijn en, en de motorkap ingedrukt dat hij niet meer rijdt. Ja, maar wat als je hem niet gestart krijgt? De, dan loop ik voort tot in Torp torpen. Ik trommel daar wel iemand op. Allee, zet in elk geval voorzichtig, hè. Nee, zou je niet beter meegaan? Zeg, nog eens zoveel kilometer, nee, nee. Mijn voeten zijn nu al kapot. Ja. Ik kan niet meer. Maar Janneke, ik laat u niet graag achter, hè. Pak je wegenkaart mee. Ik hebt toch een weg uitgeslipt? Ja, ja, ja, ja. Als ik dus doorloop tot aan het brugje, dan zit ik op de weg naar Nassonje. Dat, dat moet lukken. Allee, vooruit. Ga nu, mijn koene ridder. En red mij uit de klauwen van de vierkoppige draak. Wacht ja, hey, tot straks, hè. Hey, Gij sluit de deur goed af en je gaat direct naar boven, hè. Ja. En voor niemand open. Nee, nee, nee, nee, nee. nee En zeker niet voor de grote boze wolf, hè. Allee, straks. Ah. Voilà, nu zien we tenminste wat we drinken. Zo, nog één portoken. Om oh. dat doet zien. En nu is het gaan we klappen. Goed, goed, goed. Hey man, mannen. we krijgen bezoek. De kutwerf komt naar hier. Jezus, kom! Ik hier. Ja, kom, weg, man. jongen, dat mogelijk, dus ik heb het maar brood? Hoor ik hem nog? Maar het guurtjaak? Trouwens, nee, dat je helemaal ook krijgt, ik al drie keer nee, ja, een passeert. Ja, maar ik heb een keer de toekomst op mijn bakkenschap. Kom uit, ga je bakken, man. Goedenavond, heren. Wat kan ik voor u doen? Is drinken? Uh, eigenlijk hadden we graag met de algemene zaakvoerder, uh, meneer Van Vossum, gesproken. Die is er momenteel niet. Hij viert ergens in alle intimiteit zijn maar ik ben zijn rechter- en linkerhand, zeg maar. Dus uh... meneer uh, Knokkaert. Enkele maanden geleden werd langs de weg in Lopum de zaakvoerder van EBM Nederland vermoord in zijn wagen Akertrof. Hm? In zijn aktetas stak toen een krantartikel waarin sprake was van Globekop. Ja. Ja, ik herinner me daar vaak iets over, ja, maar ik dacht dat de Rijksmacht dat onderzoek al lang had afgesloten. Uh, niet helemaal, en met de politiehervorming is dat dossier bij de recherche beland. Heeft IBM nog altijd belangstelling voor de overname van dit bedrijf? Overname door IBM? Daar is nooit sprake van geweest. Andere bedrijven misschien. Ach, mijn heren, in onze sector doen we veel geruchten de ronde en wij maken natuurlijk zeer geavanceerde high-tech producten die over heel de wereld erg gegeerd zijn. Ja, maar van de verkoop van Globocom is momenteel dus absoluut geen sprake meer. Het zou van bijzonder weinig zakelijk inzicht getuigen om deze kip met de gouden eieren van de hand te doen. Hm? Ja, in dat krantenknipsel was er ook sprake van Miotto's Kan. Zegt die naam u iets? Hoe... Hoe zegt u? Miyoto's Mi Kan in Kyoto. Japan. Uh, nee, nooit van gehoord. Ja, ik kan natuurlijk niet alle bedrijven kennen. Ja, dus... dat is vreemd. Uh, we hebben morgen een afspraak met meneer Takida Siamoto. Maar die man uh, kent u waarschijnlijk ook niet dan. Komt kom Siamoto naar België? Uh -huh. Ah, u kent hem wel zo te horen. Uh, nee, nee, maar... Ja, ik, ik heb die naam misschien ooit ja, ergens... meneer, knokkaar, doe alsjeblieft geen moeite meer. En bespaar ons nog meer leugens. Het gesprek met Siamoto zal beslissend zijn of de onderzoeksrechter u morgen onder aanhoudingsmandaat plaatst of niet. Ja, maar ik kan dat u allemaal niet... U wordt bij deze verzocht het land niet te verlaten en u ter beschikking te houden van het gerecht. En ik raad u meteen aan op te letten met telefoontjes. Want zowel hier op het bedrijf als bij u thuis houden we daar een oogje op. GSM-gesprekken traceren we ook meteen. Dat recht heeft u niet. Weet u welke straffen er staan op fraude met schriftvervalsing? Ik ben onmiddellijk mijn advocaat. Doe dat. Zullen we met plezier meeluisteren. Enfin. Pieter, dat van die telefoontjes afluisteren, dan zat er wat over, vind ik. Ja, heilig maar het doel de middelen, Guido. <lacht> nou, wij... Die vent zat ook de liegen dat hij zwart zag. Mm -hmm. nou, ja, moet niet te ver rijden, hè. Ja, dat is goed daar, tussen die bomen. Mm -hmm. En doe licht er maar uit. Ja. Nou, dat is goed, oké. Okay. Ja, zo. Ja, ja. ja Even wachten. Zeg, Peter. Jij denkt toch niet dat hij meteen naar de Arteine gaat rijden? Ja, wie weet. Wie weet. Ah, oh, daar. dat is hier Pas op. Mm -hmm. Oké, okay, pas op, pas op. Maar ja, de ja. nou, je, ja. je moest al weg zijn. Ja. Pas op, even traag. Rijd ginder binnen. Ja. Ja, stop maar. Ja. Hij is nogal gehaast, zo te zien, hè. Peter, kun jij de naam van dat bedrijf lezen? Klaarskem. Dochterbedrijf van Globecom. Eh? De brandlicht. Er staat nog één auto op de parking. Hallo, centrale. hè. Centraal, luistert. het. Brigadier Versavelier. Zeg, Snorm is de naam op van een eigenaar met nummerplaat... Norbert Roger-Sophie... Norbert Roger-Sophie... 2... 84. 284. Alfa Romeo Spider, rode kleur. Kom in orde, momentje alstublieft. Ah, wat zou die knokkaart hier op dit uur verloren hebben, hè? Centrale voor Brigadier Versavel. Brigadier Versavel hier. De eigenaar is Alexandra de Smit. Beroep. Zij is zaakvoerster van Carscan. Mhm. Mm in dat licht... Moment. Ja, ja, dat weet ik. Oké, okay, over en out. Over en out. Guido, draagt Knokkaart een trouwring? God, daar heb ik niet op gelet hoor, Pieter. Trouwens, wat maakt dat niet uit? Veel, Guido, veel. Want als die de smetse metresse is, zal onze meneer Knokkaart niet graag hebben dat we toevallig zijn vrouw zouden tippen. Gij oh, oh, oh, kunt soms zo gemeen zijn, hè, Pieter, weet je dat? Zo Jijfie? gemeen. Ja, jongens... Als dat een collegiaal kusje is, dan ben ik Napoleon. Die ziet zijn tong nooit meer terug, denk ik. Oh, ik dat maar... De deur is open. Hoi. Hoi. Hoi. Overbuvra, kom binnen. Ja, sorry dat ik zo maar kom binnenvallen, maar ik vrees dat we onze plannen zullen moeten veranderen, jongens. Ah, ja? Mooi, ik mag volgen. Bernard is op weg naar Nasson, je straks triouleert hier van de flikken. Misschien dus is beter dat je zo rap mogelijk opstapt. Ja, dan moet we de rest van ons plan vergeten. Ja, maar dat betekent niet dat je niet wordt uitbetalen, jongens. Wat? Ja, ja. hier, dat zit er maar Mag ik u dan eerst en vooral feliciteren met uw prestatie? Bernard is er grandioos ingetrapt, hè? Hij <lacht> denkt echt dat wij vermoord zullen worden. Bernard ja, is verzocht te zijn achtertuig. <lacht> <lacht> uh, ja, alleen toe. Toen het als plezier dat je ons goed vindt? Ja, die, die achtervolging vond ik heel realistisch. Ik kan er wel eens juist een blutje met een benzine toch gaan overgeven. Ah ja, sorry, maar dat was een foutje van mij. Dat wordt uiteraard vergoed, hè. Uh, ook naar gemeen. Ja, bij me niks aan de sprintjes zijn op. Ja, doe maar. Ik zeg, ga, ga, ga het over uh, het betalen. Uh, ja, vijfduizend heb ik afgesproken met de voorzitter van de toneelkram. V vijfduizend, zeg Toen wil Moeten we nog iets doen? We toe? Nee, nee, nee, dat was het uh, niks meer. Het was <laughs> uitstekend. Uh, ik wou een avontuurlijke vakantie en die heb ik gekregen. Bernard is zo fier als nepouwe wel hij mij heeft kunnen redden. Ja, maar u, Bernard is nu, is nu op de politie. Ja, ja, over een uur kan hij weer terug zijn. Te Nee, zo'n ik naar de saap, misschien start je nog? <laughs> oh, naar de saap! Vergeet dat maar, eh, madame. Hier, kan de bougies drukken. <laughs> ja, wat zeg je? jongens. Dus uh, het spelletje is nog niet gedaan, hè? En wat zou je er nou van denken als we nog een stukje kunnen Eh, uh, ja, <laughs> ik weet niet. Uh. Wat heeft hij gedacht, meneer? Arjan. Zeg maar Arjan. Bon, ik luister, Arjan. Jawel. Eh, Stel dat we net tegen een bernaar gaan zeggen dat wij je gevangen nemen. Mm -hmm. En als we de politie daar het verwittigd, dan verkrijg we gewoon een vermogen. <laughs> dat is die een beetje overdreven? Ja, hij zal er nog eens wel raden, nee. Dat zijn toch fantastische ervaringen voor u? Wacht, er is <laughs> een probleem. Als hij die motten zorgt, dan vliegt hij direct bos in. Ja, juist. Uh, ja, maar nee, wacht, dan doen we het eens volgen. Een Jack en de Kurt rijden naar de staap. Ja. Een Jack blijft achter de saap staan. De Kurt rijdt er voorbij tot onder de brug. In ja. het geval dat een Bernard langs daar zou willen weggaan. Wat okay. oh. die gewoon niet weg daar. Die zijn eigen verstoppen. Ja. We wachten gewoon totdat ze terug te veurschang komt. Als ze denkt dat alles veilig is, tot een Jack achter hem. En die geeft hem de buiten. <lacht> voilà, zo simpel is dat. Goed, maar wat doe ik daarna? Op een motto springen en maken dat je hier verdoemen. verdomme. Ja, een écardiaan? Ja, ja, wacht maar. Oké, okay, we gaan geen tijd verliezen, vertrek maar. Ja. Kenneth en ik, die zorgen ervoor dat die ontvoering er een beetje realistisch uitziet. Als mevrouw akkoord gaat, natuurlijk. Ja, het is goed. Kom maar, Bernard is niet ver meer. Volg dat jongen kom. Hij zal wel starten. Hij moet starten voor de morgen. Verdomme, niet waar. Zo'n triestig gezichtje. Ja, ik ben aan het denken. Wat zei zij aan het denken? Mijn vader, hè. Zeg, als je met een meisje in bad zit... dan zou je wel aan iets anders mogen denken. Trouwens, de mensen van de politie zijn er toch mee bezig? Ja, dat wel, maar kijk, ik snap het niet. Hè. Allee, zo is mijn vader toch niet? Hij laat zijn werk nooit zomaar vallen en toch zeker niet op zo'n moment. Ja, ze zijn maar weg voor een week. hè. En hij wist dat de Japanners twee weken uitstel hadden gevraagd. Hij zou gedacht hebben dat hij wel op tijd terug zou zijn. Ja, allee, maar bijvoorbeeld die knokkaard. Hoe komt het nu dat we niets van hem gehoord hebben toen die Japanners op zoek waren naar hem? Ja, omdat nee? hij niet weet waar hij pa zit. Nou, allee, kom nu. Hè. Hij kan toch niet weten dat wij ook geen adres hebben? Maar wel zijn zoon, hè? Ja, toch kunnen bellen, zeker. Weet je wat, kijk nog eens goed in het bureau van uw pa. Misschien vind je toch een of andere aanwijzing. Ah wel, dat is een goed idee, ze vakantie. Eh, uh, uh, uh, uh, momentje. Ik wil eerst dat je mijn rug wast van Vossum, junior. Nou, dank Zie Zeg, als we nu eens vastbinden op dat bed. Vastbinden? Uh, waarom? Ja, maar als de Bernard hier binnenkomt voor u te bevrijden, dan moet dat toch een beetje realistisch uitzien. Dat ja, ja. toch geen schrik van ons. We hebben <laughs> niet, in ja, Dat is goed, kom, maar. maar liggen. Ja. Ja. Uh, een beetje meer omhoog. Ja, zo? Ja, dat is goed. Is zo goed? Voilà, ik ben er aan de vast, ken ik, ben vast. Oh. Stop, ja. zich, ik uh, ken het. Wat ben je er stop, hè. Oh, zeg, ik ken het niet ik zeg, het kan het niet even lossen dat u dicht pijnst? Kenneth, het, mag die benen los, kom. die apart vast. de voelt aan elke kant. Mag zat maar, hè? Je mag alleen zeggen, jongens, wie dat dicht? Ja, je wil dat de een erin trapt. Het is Bernard, hè? Je moet er niet voor over hebben, hè? Niet ziet gezien in de Amerikaanse films, hè? Nuikken met slipken aan, dat pakt hij niet. Wacht maar ik Hop, weg met de rok. Ik had zo jongens, dat mee had. Het is genoeg geweest. Alsjeblieft, ik wil dat niet. Maar ik ga maar. Ja, maar zeg geen acteur ja. ja. zijn. Nee, acteur. zijn topacteurs. Hier, kom, drink dan, maar wat. Hier, ja, ik okay. ben ja. lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ja. Wie is die gal? Ja. Simply the best, baby. Hé, hé, hé. De beast. En jij zit de beauties. Nee. Ja. Oh, Shut up! Wie is het? Die bos, Ja? Nee, nee. Alles op gelak plant. Geeft ons nog twee uur en ze zijn begraven en al. Nee, nee, nee. Maar dan hebben we onder controle die nou zo goed als. Nee, nee, luister, er was afgesproken. Eerst de om om zeepelpen en wij mogen we ons dan nog even amuseren? <laughs> dat valt wel mee, dat is goed geconserveerd. Je moet erop rekenen. Zeg je, uh, waar rekenen op die twee miljoen? Nee, nee, mag je moet er geen zorgen. We maken er direct werk van. Oké, okay, ciao. Heb je het gehoord? Ja, dus we laten daar zo lang. Het stikt dat slipkin in haar mond voor het geval dat. Oh, je zeker, dat is een Ik heb de als je pas van hullen. Dave. Smakelijk, Kom <middels> U spreekt goed Nederlands, meneer Siermotto? Ik was enkele jaren general manager van Toyota Benelux in uh, Laamdongsfeer. Ja, ik heb toen een uh, spoedcursus Nederlands moeten volgen. Ah, ja. uh, als ik het goed begrepen heb, wil Toyota Incorporated het uh, geloof ik overnemen. Inderdaad. Toyota wil eerst de duurdere Lexus-type standaard uitrusten met GPS en daarna het volledige gamma van de groep. U betaalt daar wel een hoop geld voor, hè? 2,5 miljard is niet niks. Oh. Meester Van Vossum heeft lange, ja, veel geïnvesteerd in het high-tech uh, Global Positioning Satellite System. Het zou dus uh, stupid zijn al dat werk opnieuw te doen. Ja. Overkopen is goedkoper. Waarom is dat GPS-systeem zo belangrijk voor uw bedrijf? Nu is dat nog uh, like a gadget, maar binnen twee jaar zal everybody dat willen gebruiken om snel de weg te vinden en zo aan de files op de highway te kunnen uh, ontsnappen. Ja, zijn er geen kapers op de kust? Hè? Heeft, heeft IBM geen interesse? Listen, Mr. Toyota biedt de hoogste pleis voor Globcom en Carscom. No discussion. En u hebt dat allemaal persoonlijk afgesproken met meneer Van Vossen. Er was niemand anders betrokken bij die transactievoorstellen. Oh, er zullen natuurlijk andere medewerkers op de hoogte geweest zijn, maar persoonlijk heb ik ze nooit ontmoet, no. no. Ah, maar u hebt op uw mails alleen antwoord gekregen van een zekere meneer In Indeed. dat vond ik uh, very suspect. Aha. De naam van Mrs. Alexandra de Smet, uh, zegt u dat iets? Deze Mrs. zou samen met die Knokkaart die transaction willen ondertekenen. Aha. Zij is de manager van K-Scan, isn't it? Ja, klopt, maar uh, ze is ook zijn minaresse. Oh, Je wil zeggen lovers, ja. Yes. Yes. Oh, oh. En uh, wij denken vooral dat ze samenspannen en meneer Van Vossen bedriegen op zakelijk vlak dan. Dat is possible. Sheriff, look here. Deze uh, letter is een soort van uh, volmacht die Mr. Van Vossen hen zou gegeven hebben. En er staat ook in dat het geld naar een bank in Liechtenstein moet overgeschreven worden. Dat was not the deal. Mm -hmm. Uh, Lees hij maar, Guido. Uh, Oké. Okay. Nice. <laughs> nou, dat lijkt mij zo vals als wat. We hebben wel een originele handtekening van Van nodig om zekerheid te hebben. Ja, dat kan geen probleem zijn, Guido. Meneer Siamoto, wij denken dus dat dit document een vervalsing is. Dat dacht ik ook. Uh, wat zal we doen? Uh, we stellen onmiddellijk een onderzoek in, uh, meneer Siamoto. en houden u op de hoogte. Hoe lang blijft u in België? De ondertekening moet binnen de 48 uur gebeurd zijn. Ja, zorg zorgt gij voor een huiszoekingsbevel? Ja. En... Ik wil zo vlug mogelijk een kijkje gaan nemen bij Carscan. Ja. En Mr. Van Vassem, Sheriff? Ja. Hem vinden blijft onze topprioriteit, Mr. Siamoto. Oké. Okay. Eindelijk. We zijn besluit om de stap En ik bid dat hij start. Hey, shit. Godverdomme. De is eruit. Problemen is door. Wij hebben gewacht. Ze ligt al klaar voor ons en uh, ze arregeren hebben we dat erbij achterbijzijd. Verstaan het. Hey Jack! Hé hey Jack, godverdomme! Jack, wat is dat? Ben je niet eens dood, godverdomme? Godverdomme dood! Niet stoor, godverdomme rotsen! Dood! Dat heeft hij dus niets opgeleverd, al dat zoeken hier. En geen zak leen niets. Ja, zeg, ik probeer alleen maar te helpen, hè? Hier is niks in, maar dan ook niks te vinden wat met Tardenne te maken heeft. Daar ben ik niet eens zeker van. Mijn moeder heeft dat allemaal weggedaan. Zeg, ligt u paal zijn agenda hier ergens? Misschien vinden we daar iets in. <laughs> zijn agenda. Zijn agenda heeft hem altijd op zak. Hm. Ach, shit, wacht eens even. Hm? Net voordat ze vertrokken, heeft hij een papierken uit zijn agenda gescheurd... ...en daar het adres van Dardennen opgeschreven. Maar natuurlijk... Het is nu pas dat je daaraan denkt. Wacht hè, mijn moeder heeft toen dat papierken afgepakt, ja, en weggesmeten. Ah ja, want ze wou niet hebben dat hij het adres hierachter liet. Ja, maar waar weggesmeten? Buiten. Ergens op een oprit. Natuurlijk. Ja. Ja.